Een meisje uit de voorstad, een hoorspel in acht delen geschreven door Lester Paul en vertaald door Tom van Beek. Vandaag het derde deel, nocturne voor een pandabeertje. Voor mij in de rij, voor de boot op het kanaal, stond het typisch voortbrengsel van de consumptiemaatschappij. Een stationcar met vader, moeder en twee kindertjes voor een tweede vakantie op weg naar het continent. Ma, in broekpak, bezig met het verorberen van chocoladerepen, de kinderen morsen met veel te grote ijsjes, pa in fantasiehemd en een sigaar in zijn mond. Kortom, het goede leven. Stom genoeg vroeg ik mezelf af, waarom ik er niet vroeger voor gekozen had. Veilig in de schoot van de familie, geboren in de armen van de welvaartstaat. Als ik dat had gedaan, zou ik nou niet met een half miljoen gestolen schilderijen achter de bekleding van mijn autoportieren. En er zat er niet een vreemde griet naast me die luisterde naar de naam Margaret Gaff. En er zou ook niet de kans lopen op een flinke gevangenisstraf die een einde zou maken aan mijn dubieuze carrière als privédetectief. Maar voordat het gezag me kon toespreken, vroeg Margaret Gaff: Is dat die inspecteur van het onderzoek naar de gestolen schilderijen? Ja. Ik dacht dat je die van je afgeschud had? Dat dacht ik ook. Maar maak je niet ongerust. Hallo, welkom. Hallo, model. Je hebt een mooie dag uitgezocht, hè? Gladde zee. Jammer, hè? Nou word ik niet zeer ziek. Hm. Mag ik je even voorstellen, dit is Margaret Guff. Margaret, inspector Green van Scotland Yard. Hoe maakt u het? Hallo. Ja, van gaat met me mee naar Parijs. Ze is de secretaresse van meneer Ballard. Ze kan me helpen zijn nicht te identificeren als we haar op het spoor komen. Ik heb alleen maar een foto van haar. Ja, je hebt gelijk, op foto's van modellen kan je nauwelijks afgaan tegenwoordig. Huh? Nee. <laughs> Zij, we hebben een tip gekregen dat die gestolen schilderijen vandaag of morgen het land uitgesmokkeld zullen worden. Waarschijnlijk met de boot naar Frankrijk. Daarom ben ik naar Dover gekomen. Waarom? Je had die hele zaak in Londen toch al kunnen oprollen? Zo, hoe dan? En dat heb ik je gezegd. Ik smokkel die dingen. Ik heb ze in mijn auto verstopt hier, achter de bekleding van de portier hier. Je gaat een paar leuke dagen tegemoet je van Guff. Oh ja? Ja, Odell staat bekend als een lollige broek. Altijd een oh. grapje bij de hand. Laat ik je dit zeggen, Odell. Wees jij maar blij dat ik je niet serieus neem. Anders zou ik je wagen uit de rij laten halen... en eens goed door douane binnenste buiten laten keren. Ooit een auto gezien waar die jongens hun best op hebben gedaan? Nee. Welkom. Je zegt dat jij een tip gekregen hebt. Ja. Kan je daar iets meer over vertellen? Ik bedoel, van wie... Nou, zou je toch beter moeten weten, Odell. Alles wat ik je zeggen kan, is dat het een professionele kraag is geweest. Ze hebben dat meisje Paula gebruikt om bij die galerie naar binnen te komen. Als ze er al iets mee te maken heeft. Wat bedoel je, als? Nou, het zou toch ook nog toeval kunnen zijn, nietwaar, dat Paula op de dag van de inbraak verdwijnt? Denk je dat? Toeval? Ga maar na. Verdwijnen een paar uur na die inbraak is de beste manier om de verdenking op je te laten. Als ze met profs gewerkt zou hebben, hadden die dat haar zeker niet toegestaan. Ze had net zo goed gewoon aan het werk kunnen blijven daar bij Niemand zou iets hebben kunnen bewijzen tegen haar. Nee, het is het overdenken waard. Denk dan daar maar eens even over na. Zeg, de mensen achter je worden ongeduldig. Goeie reis. Dank je. Uh, tot ziens, je Tot ziens, inspecteur. Blij dat ik u nu ook eens gezien heb. Ik had al zoveel over u gehoord. Dat is gek. Wat? Waarom probeert hij Paula vrij te pleiten? Zijn redenatie is niet slecht. Hè? Hij gelooft het zelf niet. En hij weet dat ik dat weet. Nou ja. In Boulogne konden we ongehinderd door. We reden door de vredige vlakte waar het geweld van twee wereldoorlogen had gemoed. Het was er niet meer aan af te zien. Maar het plaatte me gelukkig niet de oren van mijn hoofd. Zodat ik tijd had om na te denken... Voor zover de Franse automobilisten me dat toelieten, tenminste. Ik dacht niet, en dat had ik ook nooit gedaan. dat het hier alleen maar ging om de diefstal van een aantal waardevolle schilderijen. Waar ik me het meest bezorgd over maakte waren de spanningen die ik had gevoeld. tussen de verschillende betrokkenen. Het zou ieder ogenblik tot een uitbarsting kunnen komen. Alles wat ik tot nog toe gezien en gehoord had, was geladen met spanningen en emoties. Niemand was eerlijk. Niemand was wat hij voor gaf te zijn. Henry Ballard en Paula Ballard niet, Derek Chase niet... en Margaret, dat vreemde zwijgende meisje naast me ook niet. Ik was beslist geen succesvolle privédetective. Ik zou het zeker beter gedaan hebben als huisvader... met zijn gezin in een op weg naar een tweede vakantie. Maar ik had genoeg gezien en meegemaakt in mijn leven... genoeg gefrustreerde mensen ontmoet... om de symptomen te kennen. Om te weten wat er in de lucht hing. Geweld, passie, moord deze dingen heen als een zware, grauwe, gelaten wolk om deze zaak. En ik bedacht me nog iets. De zwakste schakel was waarschijnlijk degene die het sterkst leek. Margaret Guff. En ik had het idee dat als ik haar aan de praat zou kunnen krijgen, en er was best kans op met een goede aanpak of met een goede muziek, ze me wat meer inzicht zou kunnen geven waar het hier werkelijk om ging. Zodat ik misschien kon voorkomen dat er straks iemand gevonden zou worden met een mes in zijn rug. Iemand als ik, bijvoorbeeld. Maar ik moest het goede moment afwachten. Het was al donker toen we in Abbeville aankwamen en we stapten uit bij een restaurant. De fles wijn was al bijna leeg toen ze wat spraakzamer werd. Ho, oh, oh, oh, zo, ho, zo niet meer. Dank je wel. Ah, goed wijntje. Oh ja, heerlijk. Wat is het ook weer? Sancerre, de geliefde wijn van Hemingway. Hmm, die heeft zichzelf een korrel door de kop geschoten, is het niet? Hij heeft te laat geleefd. Het, hij was een held in een tijd dat niemand meer een helden geloofde. Mm -hmm, Trieste geschiedenis. Als je nou bedenkt hè, dat een briljant mens, mm -hmm. hè, rijk, beroemd, dat die al geen mogelijkheden meer ziet in dit leven, hoe moet het dan met doodgewone doorsnee mensen, zoals <laughs> ik? Zo kan je je stellen. Briljante mensen hebben het in dit leven veel moeilijker, juist omdat ze briljant zijn. En dat geldt nog meer voor gevoelige, creatieve kunstenaars. Jij kent kennelijk het leven in de voorstad niet. Jij zit niet tussen vervelende, gewone, alledaagse mensen, mensen zoals ik. Jij? Vervelend en alledaagse? Jij? Ja, natuurlijk. <laughs> en jij hebt het moeilijk in dit leven? Oh, daar geloof ik geen woord van. Jij bent zo georganiseerd, zo efficiënt. Oh, maar ik kan uitstekend de schijn ophouden. <laughs> dat is eigenlijk het enige wat ik kan. <laughs> Onder dat dunne laagje van mis, ben ik verschrikkelijk ongeorganiseerd. Het is me bijna onmogelijk mezelf te handhaven. Tegenover jou bijvoorbeeld. Hè? tegenover mij? Ja. Nou, dat is een gillen. Ik heb veel rare mensen ontmoet in mijn leven, maar dit slaat alles. En voor jou snap ik in de verste verte niets. Ik heb het je al gezegd, Odell. Ik kom uit de voorstad. Hm? Ik ben eigenlijk het prototype van een voorstadbewoonster. Ik zou er, ik weet niet wat voor over hebben om te kunnen zijn zoals jij... He, geestig, fantasievol. Anders. Ik geloof dat jij niet snel gekwetst kan worden. Dacht je dat? Ja, en zo gauw ik eens een relatie heb met iemand, dan begint er weer een aderlating. En er zijn altijd mijn aderen die geopend worden. Oh, jij bedoelt een emotionele relatie. Ja, misschien zijn mijn gevoelens te diep, wil ik te veel. Verwacht ik te veel? Misschien ben ik te kwetsbaar, ik weet het niet. In ieder geval wordt het nooit iets. Dat had ik nooit achter je gezocht. Nou, toch je het zo? Wat denk je van onze relatie? Uh, uh, ja, moet, moet, moet ik dat zeggen? Jij zou me ook maar kwetsen. Ik denk het niet. Ik ben er niet op uit om iets te bewijzen. Ik zoek geen slachtoffers. Ja, dat zeg jij nou wel. En misschien meen je het ook ik nog niet. Ik meen even. het oprecht. Maar als ik mezelf laat gaan, dan zou uh, ook jij, zelfs jij, me pijn doen. Je zal voor me lopen. Ja, zo zijn de mensen nu eenmaal. Hè. Dus ik zal mezelf tegen jou moeten beschermen. Gaan we? Hm, goed, als je wilt. Ik zal even afrekenen. Zo zijn de mensen nu eenmaal. Hm. Dat weer wat licht op de zaak. Niet veel, maar toch een beetje. Zij zag het leven als een jungle waar de mensen elkaar opeten. Goed, het is natuurlijk niet zo moeilijk om tot een dergelijke conclusie te komen. Maar aan de andere kant, ik had het idee dat ze sprak uit eigen ervaring en nog wel een vrij recente ervaring. Toen we weer in de auto zaten, had ze haar koele, onpersoonlijke masker alweer voor, juffrouw IBM. Ze was kennelijk niet van plan nog meer over zichzelf te vertellen. En ik paste er wel voor op het zo moeizaam verworven vertrouwen kwijt te raken door te gaan zitten vragen. Toch zou er wel eens een goede gelegenheid komen. In Parijs wees ze me de weg naar een garage met boksen, ergens in de buurt van de Bastille. Ze had een sleutel. We sloten de boks af en we namen een taxi naar de Gue de Grande Augustin. Ze liet me binnen in een van die statige huizen aan de Seine, ...Stijl Seconde empire. We gingen er boven met de lift. Weer haalde zijn sleutel tevoorschijn en ze opende de deur van het appartement. Het was smaakvol gemeubileerd, met in de zitkamer een grote glaswand. Je kon uitkijken over het Ile de la Cité, rechts de Notre Dame en aan de overkant. Ja, waarachtig! Het Palais de Justice en de Prefectuur de Police. Ik was moe en aan het eind van mijn zenuwen. Dit appartement is van meneer Bellert. We doen nogal wat zaken met Frankrijk. Hij is zo'n keer of vier, vijf per jaar in Parijs. Hij vindt dit prettiger dan een hotel. Zal ik je kamer bij Strakjes. Ik wil nog even van het uitzicht genieten. In de gang, de eerste deur links. Ik ga vast. Het is een lange dag geweest. Waar slaap jij? In de kamer naast jou. Ja, vertel eens hè. Ik, ik vind het vervelend om erover te beginnen als je moe bent, maar... Oh, dat zei ik niet om jou ik vind het heel prettig om bij je te zijn. En dat weet jij heel goed. Ja, ik wou alleen maar vragen, wat gebeurt er nu? Je bedoelt vannacht? Ook natuurlijk, maar ik heb het eigenlijk over de schilderijen. Ze zijn in Parijs, ik ben klaar met mijn opdracht. Oh, ja. Uh, je wordt opgebeld. Wanneer? Morgenochtend. Tussen haakjes heb je de sleutel van de garage. Ja, neem jij hem maar. Nee, nee, hou hem maar bij ja, Er is meer aan de hand, hè? Dan alleen maar die gestolen schilderijen. Hoe kom je daar zo bij? Ik ga gebeld. geweld... Mooi. Rechts is de badkamer. Dat rust, Oudel. Maar ik sliep niet. Ik probeerde het niet eens. Ik zat voor het grote raam en keek uit over de stad, die lag te twinkelen met zijn lichtjes onder de maanheldere hemel. Traag stroomde de rivier onder de pont Ik zat er een uur, twee uur misschien. Toen werd de stilte doorbroken door een gesmoorde gil. Het kwam uit haar slaapkamer. Ik ging kijken. De deur stond half open. Ik ging naar binnen. Ze had de gordijnen niet dichtgetrokken. Door het raam viel een streep licht over het bed. Een groot dubbel bed met een bewerkt hoofdeinde. Of ze had vergeten een nachtjapon mee te nemen. Of ze sliep altijd zonder. De lakens werden teruggeschoven tot op haar heupen. Ze lag op haar zij. Het gezicht half verborgen in het kussen. Het haar, nu niet meer in een knoet gedraaid. viel in zwarte golven over het witte beddengoed. Stil kwam ik dichterbij. Tegen haar borst hield ze een klein speelgoedbeestje geklemd. Een panda Ze huilde in haar slaap. De kop van de panda was vochtig van haar tranen. Lang bleef ik naar haar staan kijken. Het stille huilen hield op. Toen, plotseling, deed zij haar ogen open. Ze draaide zich op haar rug. Het leek wel of ze niet verrast was mee daar te zien. Bang was ze ook niet. Ze lag naar me te kijken, meer niet. Voor het eerst zag ik hoe mooi haar ogen waren, nu ze haar uilenbril niet op had. Diep, diep blauw. Ik ging op de rand van het bed zitten en ik streelde er haar en ze was mooi. Een poosje liet ze met mijn gang gaan. Toen zei ze... Hoe laat is het? Ik weet het niet. Heb jij niet geslapen? Nee. Wat heb je dan gedaan? Gekeken naar de rivier. Gekeken naar jou. Doe me toch geen pijn, alsjeblieft. Toen ik wakker werd, was ze verdwenen. Ik zocht in alle kamers, maar ze was er niet. Ik voelde in de zakken van mijn pak. De sleutel van de garage was er nog. Ik ging naar de badkamer. Het pandabeertje zat tussen de kranen geklemd. Ik keek hem recht in zijn kranen oogjes en ik vroeg me af. Toen werd er geklopt. Odel, ben je daar? Hè? Huh? Ja, kom maar. De deur is op slot. Ik heb wat te eten gehaald. Ik was vergeten dat het zondag is. Ik moest helemaal naar de remoeuvre daar, daar zijn zondag smaakt. Hoe heet die? Wie? Oh, mijn panda. Broer. Zal ik ton bij het klaarmaken? Graag. Ik heb honger. Oh. Neem jij hem? Het zal wel voor jou zijn. Hallo? Ja, ik heb het. Hoe laat? Nee, nee, ik kan het wel onthouden. Wie was dat? Ik zou wel eens willen weten waar het telefoontje vandaan kwam. Maar uh, daar komen we toch nooit achter natuurlijk. Een man, mechanische stemmels van de beantwoorden. Kan iedereen geweest zijn? Sprak hij uh, Frans of Engels? Dank je voor het vertrouwen dat je me stelt... Maar zo vlot ben ik niet met mijn Frans. Nee, Engels gelukkig. Anders zou ik nooit verstaan hebben dat ik vanavond om acht uur verwacht word... in het Château de Villiers, in Fontainebleau. Vanavond? Ja. Uh, kom, ontbijt is klaar. Ja. Is koffie lekker? Ja, een beetje zwart, hè? Heb je niet een beetje melk? Chateau de Villiers... Zegt jou dat iets? Hm. Nee, niets. Ik ben nooit in Fontainebleau geweest. Chique bende, moet ik zeggen. Dit appartement, een château. Nu nog een croissant? Oh, graag. En eh, de naam Magdalino. Heb je daar eerder van gehoord? Magdalino? Hm? Nee, wat is dat? Een hij of een zij? Een hij. En hij woont op dat kasteel. Ik denk dat hij de in ontvangst moet nemen. Hoe lang rij je erover naar Fontainebleau? Ja, zo'n uh, anderhalf uur. Hm? Voor zover ik het me herinner, ga je langs de route Nationaal nummer 7. Twee uur voor de zekerheid. Nou, dan zal ik hier een uur of zes weg moeten. Dat betekent dan dat we de hele dag voor ons alleen hebben. Hm? Nog koffie? Graag. Het eerste waar ze me mee naartoe nam, was naar de kerk. In de saint stage was er gezongen agrastiviering. <laughs> Toen ze het voorstelde, had ik het niet zo'n geweldig idee gevonden. Maar ik moet bekennen dat ik wel onder de indruk kwam. De kerk zat vol en er werd prachtig gezongen. Tegen half zes maakte ik me gereed om naar Fontainebleau te gaan. Ze dus kwam naar me toe en pakte mijn handen. Lang keek ze me aan met die prachtige blauwe ogen van haar. Toen zei ze... Laat me meegaan. Dat kan niet. Natuurlijk kan dat als je wil. Die stem bij de telefoon heeft nadrukkelijk gezegd dat ik alleen moet komen. Maar ze hoeven me toch niet te zien? Ik kan me toch verstoppen achter de bank. Ach, ik kom zo gauw mogelijk terug. Als het allemaal achter de rug is. Wat het het dan ook mag zijn. Je komt niet terug. Waarom zeg je dat? Ik voel gewoon dat je niet terugkomt. <lacht> ben je bent bang om alleen te blijven, is dat het? Ik ben niet bang voor mezelf, ik ben bang voor jou. Ja, wat denk je dan dat er met me kan gebeuren? Jij weet te veel over deze diefstal. Ja. En als je bij die man in Fontainebleau geweest bent, hoe, hoe heet hij ook weer? Magdalino. Magdalino? Dan weet je nog meer. Misschien wel net iets te veel. Daar heb ik ook aan gedacht, ja. Er is veel geld mee gemoeid. En als het om veel geld gaat, dan telt de mensenleven niet meer zo. Ja, zover was ik zelf ook al. Maar het gevaar wordt er niet minder op als jij met me meegaat. Integendeel, er is me duidelijk gezegd alleen te komen... Jij zal het wel het beste weten, denk ik. Dus, uh, je komt toch terug, hè? Ik kom terug. Hier, hier is de sleutel van de flat. Ah, dank je. Ik zal voor je bieden. Ik nam een taxi naar de garage. Mijn auto stond er nog net zo. Ik bekeek de bekleding van de portieren. Als iemand ermee gerommeld had, was dat in ieder geval niet in één oogopslag te zien. De gejatte schilderijen zou er nog wel achter zitten. Ik was de stad nog niet uit. Of ik had in de gaten de blauwe Peugeot 303, die ik het eerst gezien had op de Place de la Bastille, probeerde me te volgen. Ik dacht dat het beter zou zijn zonder een vreemde vent in mijn kielzok in Fontainebleau aan te komen. En dus sloeg ik een zijstraat in. Maar hoe ik ook mijn best deed, ik raakte de Peugeot niet kwijt. Ik dook weer de stad in, reed terug over de Pont de Bercy en kwam in de buurt van het Gare de Lyon. Vlak voor de hoofdingang was een plaatsje vrij en ik dook erin. Ik sloot de wagen af en liep naar binnen, naar de restauratie. Ik bestelde een whisky, leunde tegen de bui en wachtte tot mijn achtervolger zou komen opdagen. Ik had mijn glas al bijna half leeg toen die einde kwam, met Paula Bellert. Hallo, meneer Rodell. Meneer Chees, kijk eens aan. U rijdt als een duivel. Alleen als ik het idee heb dat de duivel op mijn hielen zit. Wat drink jij, Paula? Een, een touwrecept. Mooi. En u, meneer Rodel? Oh, ik zal het met deze ene laten. Hoe is het met de oompje? Met meneer Ballard? Niet al te best, heb ik gehoord. Hij heeft een zwakke gezondheid. Tenminste, dat wil u ons graag laten geloven. Wie zegt dat? Margaret Goff? Mhm. Mm ze heeft me in ieder geval verboden met hem te praten over die kunstdiefstaal. Net iets voor haar bemoederen, dat kan ze. stomschap. Had hij het nog over mij? Inderdaad. In zijn onschuld denkt hij dat jij er deur bent met een kerel. <lacht> oh, er zou niets anders in zijn ouderwetse kop opkomen. Zeg dat wel. Hij weet natuurlijk niet dat het enige wat mijn meisje er tegenwoordig nog voor vandoor gaat... ...minstens een half miljoen pond is. Tussen haar iets? hoe bekrijg jij daarvan? <laughs> Hoor je dat, Dirk? Wat? Om je lief, denkt dat ik in Parijs zit om een slippertje te maken. <laughs> lief, hè? Godzeggen, voor mij is het een heilige. Daar ga je, Rodel. Ja, proost. Proost. Je had je de moeite kunnen sparen. Het was een mooi stukje stuntrijden, daar niet van. Maar ik wou je alleen maar volgen tot de rand van de stad. Kijken of je wel op tijd zou zijn. Of je in de goede richting zou rijden. Mag ik iets vragen? Natuurlijk. Wat gebeurt er in Fontainebleau? Je levert de schilderij af. Ja, en dan ben ik klaar. Natuurlijk, dat hebben we toch afgesproken? En dan laat je het er gaan. Is geregeld. We moeten de groeten overbrengen. Het is een aardig mens. Lief mens. En recht door zee. Margaret Guff heeft me de groeten al overgebracht. Wat? Is die hier? In Parijs? Ja, op de Grand Augustin. Klopt? Klopt. Hoe vind jij dat? Waarom heb je er maar niks van gezegd? Kunt u goed met haar opschieten, meneer Oudel? Heel goed. Ze is erg aardig. Ja, ja nu ik erover denk, jullie hebben heel wat gemeen. Hm. Twee stomme schapen. Oh nee, nee, dat bedoel ik niet uiterlijk. Dezelfde vorm van hoofd. Echt een eierhoofd. Vind jij meneer Oudel stom, Dirk? Hm. Nee. nee. Nee. Hij loopt soms een beetje hard van stapel, maar stom is hij niet. Moet ik geld in omvang nemen? Geld? Voor de schilderijen. Magdalene is toch te kopen? Wist je alleen maar een stroom aan? Ik zal jou eens wat zeggen. Alles wat er van jou verlangd wordt is... dat je de spullen aflevert. En dat je daarna vergeet wat je gezien en gehoord hebt. Oké. Okay? Klinkt eenvoudig genoeg. Het is eenvoudig. Tenzij... Tenzij wat? Zeg, kan het jou iets schelen... of die galerie in Brook Street zijn schilderijen terugkrijgt of niet? Nee. Waarom? Ze zijn toch verzekerd? Laat ik het anders stellen. Ben jij een overtuigd democraat... Ik bedoel, vind jij dat het kwaad gestraft moet worden, zoals op de televisie? Voor mij hoeft het niet. Mooi zo. Jij bent tenminste een reële kerel. Jongens, ik vind het best gezellig hoor, met toen aardige charmeurs op Delmar. Maar moet hij niet weg, anders komt hij nooit op tijd. Ik hoop je nog eens een keertje tegen te komen in Londen. Lekker stuk. Ja, ik moet ervan terug. Je hebt mijn vraag nog niet beantwoord. Oh nee? Wat vroeg je dan? Als je de spullen hebt afgeleverd, hou je je dan verder koest? Daar zou ik maar niet op rekenen. Daar zou ik maar geen seconde op rekenen. Voor de tweede keer ging ik op weg. In het zuidwesten hingen lage wolken die een definitief einde maakten aan de mooie lentedag. Tegen de tijd dat ik in Fontainebleau aankwam, was het pikdonker en de regen sloeg met vlagen over de weg. Het was niet moeilijk Château de Villiers te vinden. Het zou veel moeilijker geweest zijn om er voorbij te rijden. Het lag aan de afslag naar de stad. Het was niet wat de naam deed vermoeden een statig 18e eerst slot met terrassen tussen het lommerrijk Groen. Het was een exponent van de moderne Franse architectuur. En dan wel de moderne Franse architectuur op zijn lelijkst. Een gigantische teurenflat. Het ding stond op hoge stelten, uitgevoerd in bruin geschilderd beton. Eronder kon je je auto kwijt. Ik reed hem op de parkeerplaats, sloot hem nog één keer zorgvuldig af en ging naar binnen. In de hol hing een plattegrond van het gebouw met de namen van alle mensen die erin woonden. Pieter Magdalino huisde op de bovenste etage. Ik stapte in de lift die getuige het opschrift plaatsbood aan Weed Person. Ik ging eruit op de twaalfde verdieping. Er gebeurde niets. Ik werd niet omver gereden door een bulldozer, Er werd geen ammoniak in mijn gezicht gegooid en er werd zelfs geen zak over mijn hoofd getrokken. Flat nummer 109 was aan het eind van de gang. Boven de bel een visitekaartje met de naam Pieter Magdalino. Ik drukte op de knop en luisterde hoe binnen de bel klonk. Ah, precies op tijd. Ben je erg nat? Kom binnen toch daar op de gang. Wat? Zulk onbetrouwbaar weer en je gaat zonder jas de deur uit. Ik kan je ook geen seconde alleen laten, Odel. Heze. Ja, schat. Jij probeert me krankzinnig te maken. Ik? Hoe kom je erbij? Maar je zult toch moeten toegeven... dat jij er geen idee van hebt hoe je voor jezelf moet zorgen. Toen het begon te regenen dacht ik... kijk nou eens, het lijkt de natte moezon wel. Toen dacht ik bij mezelf... die klungel heeft natuurlijk weer zijn regenjas niet bij zich. Heze, jij bent mijn gelukspoppetje... zonder jou zou ik in zeven sloten tegelijk lopen. Zeg dat nog eens. Jouw bezorgdheid is een lichtpunt in mijn leven... Maar wat voor de donder voel je hieruit? Wat bedoel je? Laat ik het je eenvoudig uitleggen. Toen ik net op de bel drukte, was jij wel de laatste waarvan ik zou verwachten dat ik de deur voor me opendeed. Waarom? Dat was toch de afspraak? Jij zou de schilderijen het land uitsmokkelen en dan zouden ze mij weer vrij laten. Nou, je hebt de schilderijen afgeleverd en hier ben ik. Hezen, je hebt me weer terug. Hij zei: ik heb de schilderijen niet afgeleverd. Nog niet. Ja, waar zijn ze dan? Op de parkeerplaats onder het huis in de wagen. Is de auto op slot? Ja, schat, de auto is op slot. Dat heb ik toch net voor elkaar gekregen zonder jouw helpende hand. Je kunt het geloven of niet. Waar is Pieter Magdaleno? Wie is dat? Die vent die hier woont. Oh, geen idee. Als ik hem was, zou ik hier ook nooit meer terugkomen. Er zijn prettiger plaatsen op de wereld om te wonen. Hoe ben je hier gekomen? Derk heeft me gebracht. Derk Chase. Wanneer? Oh, zo rond twaalf uur. We hebben nog een paar uur zitten praten en toen is hij weggegaan. Praten? Waarover? Over de ik. euromarkt? we hebben gepraat over... Weet je, als je hem eenmaal leert kennen, is hij nog zo kwaad niet. Ik bedoel, hij is heel plezierig in de omgang. En, nou ja, plezierig in de omgang. Dus jij hebt hem leren kennen. Ja. Nou, ik zal me niet vragen hoe goed je hem hebt leren kennen. Hoe zijn jullie uit Engeland weggekomen? Met het vliegtuig. Lief, klein vliegtuigje. Een pipercup geloof ik, maar ik weet het niet zeker. Ik ben nou eenmaal een Oen in die technische dingen. Een privévliegtuig? Ik denk het. Dirk zei tenminste zoiets. Wat zei Dirk precies? Niets. Alleen dat het vliegtuig meteen naar Engeland terug zou vliegen. Ja, zodat jullie lekker met z'n tweetjes een dagje in Parijs konden blijven, hè? Nou. Uh... Also, luister eens even naar me. Luister eens even heel goed naar me. Ja, Philip. En noem me geen Philip! Ik ben ervan overtuigd dat jij in die korte tijd een mooie vriendschap hebt opgebouwd met onze vriend Derk. Kort maar hevig. Dat is mannentaal. Toevallig ben ik een man. Bezwaar? Ik dacht dat jij je wel zou vermaken met Margaret Guff. Ik heb me niet vermaakt met Margaret Guff. Waarom gebruik je van die rot uitdrukkingen? Waarom niet? Omdat het zo gek klinkt. Als jij bedoelt dat ik met haar naar bed geweest ben, zeg dat dan. Wat is dat? De bel. Wacht je Derk soms nu al? Nee, die heeft een sleutel. Wacht jij Margaret soms? Nee. Nou, zouden we niet eens open doen? Ik ga wel. Goed hoor. Hallo, wat een verrassing. Oh, nee. Ik zou wel uh, graag even willen spreken. Hij is toch hier, hè? Ja, wel, inspecteur. Ik ben er. Ik uh, wou je even voorstellen aan inspecteur Bokage. Hij spreekt voortreffelijk Engels. Ah, oh, no, no, no, God. Je maar kan nu uh, jij me vlei. Maar verstaan doe ik genoeg. Uh, als u niet te vlug praat, uh, hoe maakt u het? Wat, uh, wat kan ik voor u doen? Zal ik even, Pierre? Ik denk dat is het beste, oui. Uh, inspecteur Bocage zou graag even in jouw wagen willen kijken. Oh, juist. En wat was verwacht hij dan dan wel te vinden? Ah, u maakt daar een van uw beroemde n'est-ce nespa. <hums> Goed, inspecteur Bocage. Als u verwacht in mijn wagen gestolen schilderijen te vinden, dan zult u niet bedrogen uitkomen. Kijk maar eens achter de bekleding van de portieren. Ik dank u voor uw uh, coöperatie, monsieur. Verdacht. Kijk maar uit met hem. Uh, wilt u afleggen een uh, verklaring... Uh, ...voor we uw wagen doorzoeken, uh, monsieur Audet? Jazeker. Uh, heeft u bezwaar als ik maak uh, aantekening? Niet in het minst. Je weet dat je verklaring tegen je gebruikt kan worden, nietwaar? Natuurlijk. Ik betreur het een boekage... Wilt u zo vriendelijk zijn, Inspecteur Green, te vragen of ik hem niet en in Londen en in Dover gezegd heb dat de schilderijen zich in mijn wagen bevonden? Zeg, dan moet je toch even ophouden, hè? Je moet niet denken dat je je op die manier kunt uitkletsen. Je hebt dat gezegd als grapje en ik heb dat als een grapje opgevat. Een, een grapje? Een, een, een, een grol. Een dijenkletser. Hij probeert me ertussen te nemen. Dat probeert hij met iedereen. <laughs> als jij je ertussen laat nemen, is dat jouw zaak niet de mijne. Ik heb u twee keer de gelegenheid gegeven de hand op die schilderijen te leggen. Hoe moet ik dat begrijpen? Als ik het al niet begrijp... Nou, het is heel eenvoudig. Odell moest een smoes verzinnen om plotseling het land uit te gaan met de schilderijen. Dus zei hij tegen me dat hij de schilderijen in zijn maag had verborgen. Ik vraag pardon, maar ik ben bang dat ik nog steeds niet begrijp. Ik denk dat u eens iets meer moet weten over de Engelse humor, inspecteur. Odell en inspecteur Green kunnen heel goed met elkaar opschieten, weet u? Ze lachen veel samen en ze houden elkaar ook wel eens voor de gek. Oeh, la la. Ik geloof dat ik nu begin te begrijpen. Meneer O'Dell heeft gezegd de waarheid... terwijl hij wist dat inspecteur Green zou denken dat hij maakte een krapje. Hij wist dat Drin hem niet zo helemaal serieus. Precies. Oeh, dat is goede zet. Dat dacht ik ook, ja. Oeh, wilt u zeggen, monsieur O'Dell, dat niemand u iets kan maken... Als wij die schilderijen in uw wagen vinden. Oh, dat wil ik nou niet direct beweren. Ja, wat wilt u dan beweren? Nou, wanneer ik een advocaat neem... zou het verdomd moeilijk zijn er een sluipende zaak van te maken. Odell, je hebt de schilderijen uitgevoerd... ...zonder ze aan te geven bij de douane. Ik heb ze aangegeven bij jou. Ja, zo kunnen we nog wel een poosje doorgaan. Uh, wil je erbij zijn als we de wagen doorzoeken? Dat, dat meen je toch zeker niet, hè? We zijn oude vrienden, Malcolm. Ja, maar dienst is dienst... Ik zou me schamen voor u ze er anders over zou denken. Monsieur, als u bent klaar met uw Engelse badinage, wil ik graag bekijken uw auto. U luisterde naar het derde deel van Een meisje uit de voorstad. Een hoorspel in acht delen, geschreven door Lester Paul en vertaald door Tom van Beek. Pieter Lutz was Philip O'Dell, Tatjana Radier, Heather McMara. Willy Brill speelde Margaret Gough. En Paul van Gorkem Inspecteur Green. Wim de Meijer was Derek Chase. Ida Bons, Paula Ballard. En Robert Sobels, Inspecteur Bocage. Technische